Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een zelftest is niet betrouwbaar als je geen klachten hebt. De Universiteit van Utrecht deed er onderzoek naar. Als je snotneus of een beetje keelpijn hebt, is een zelftest prima... Het type dat ze onderzochten is bijna net zo betrouwbaar als een PCR-test bij de GGD. Het komt goed uit, want sinds vandaag mag je bij lichte klachten ook een zelftest doen. Maar tot nu toe was dat alleen als je geen klachten hebt. En daarvoor zijn de zelftesten dus helemaal niet geschikt, zeggen de onderzoekers. En dan geeft de coronatest vaak niet de juiste uitslag. Opvallend, maar het RIVM heeft nog altijd liever dat je een zelftest doet als je bijvoorbeeld Sinterklaas gaat vieren. zelftest is heel erg betrouwbaar als je lichte klachten hebt... En uh, verder onderzoek zal nog verder moeten uh, uitwijzen in hoeverre inderdaad bij mensen totaal zonder klachten, die ook nog gevaccineerd zijn, in hoeverre daar een, een hoge uh, sensitiviteit is of niet. Maar op dit moment is je testen beter dan je niet testen. Jonge kinderen die een zwakke gezondheid hebben moeten een coronaprik kunnen krijgen. Dat adviseert de gezondheidsraad. Het gaat om kinderen tussen 5 en 12 jaar met bijvoorbeeld longziektes, hartafwijking of het syndroom van Down. Volgens de gezondheidsraad hebben ze een grote kans om in het ziekenhuis terecht te komen als ze corona krijgen. Dikke rookwolken bij Amsterdam. Een loods met boten staat in lichterlaaien. En er was ontploffingsgevaar. Veel brandweerauto's zijn er. En vanaf de A4 bij Sloten waren dikke wolken te zien. Als je in de buurt woont, hou deuren en ramen dicht. De brand is onder controle inmiddels. De hulp aan ouders in de kinderopvoedopvang-toeslagenaffaire wordt beter, belooft staatssecretaris van Huffelen van Financiën. Er komen een paar veranderingen aan. In de eerste plaats dat het belangrijk is en dat ouders dat ook heel belangrijk vinden, dat er meer persoonlijke aandacht voor hen is. En we hebben ook afgesproken dat gemeenten gaan helpen en er meer aandacht komt ook voor emotionele hulp. Er zijn veel klachten over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het kabinet beloofde een schadevergoeding aan ouders die onterecht van fraude werden beschuldigd, maar dat komt niet goed van de Grond. Het weer vanavond in het noorden droog, in het zuiden nog wat regen. Het koelt af naar 2 graden, morgen grijs, veel regen en een graad of 5. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 daarna richting Amsterdam... tussen Bad Oeverdorp en Knoop de Lieve meer een kwartiervertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Velsen en Sloot is de vertraging ruim een uur... en zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij is hele poele pieten op zijn boot. De, stuk de honderd jaar zijn boot die is zo groot. Hij is niet tjele, niet schoen en niet, niet rood. Hij is te groot en past die er in de sloot. Ja, laat, die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo hij is zo lekker groot. Hij komt u varen over de zee. En Ga door, Timber! Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee Ook oh, ieder jaar dan komt de Sint naar Nederland En neemt de Piet mee zo van het Spaanse strand En brengt cadeautjes in de nachten Het is te ver, ik kan er bijna niet meer wachten Ja Sinterklaas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 I'm Shaking like Elvis, down that broke my pelvis Jumping mm -hmm. off the top rope, got them tag teaming. Putting on the show, I got the whole crowd screaming Bougie with the bread on like a top-notch freak Act like I'm a treat when a dog see me Like a thief in the night it's like she stole my green Got me walking off the scene like a hole in my jam that, that, that, that's, no that, that's my Why wow. me? broke-ass car and that's what you call our fuck you and your friends that i'll never see again everybody but you dog you can never go The The F -M. F -M.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 Goedenavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die een boosterprik wil hebben, kan die krijgen in de zevende maand na de laatste vaccinatie. Dat zegt minister De Jonge. Voor de jaarwisseling krijgen alle 60-plussers en medewerkers in de zorg hun prik. De Gezondheidsraad zegt dat kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een zwakke gezondheid... een coronaprik moeten kunnen krijgen met Pfizer-BioNTech. Het kabinet had om het advies gevraagd. Mensen die geen gezondheidsklachten hebben... kunnen beter geen coronazelftest doen van de firma Roche. Zo'n test is bij hen onbetrouwbaar, zeggen onderzoekers van het UMC Utrecht. Bij mensen die wel klachten hebben, werkt die test prima. En het weer vanavond kans op regen, vannacht in het noorden kans op mist... morgen grijs, later op de dag regen en in het noordoosten kans op natte sneeuw. En het wordt morgen een graad of zes. Ik weet welke tegenslagen fout zou gaan tussen ons weet dan. er is niemand die jou vervangen kan. Dat komt door jou. Dat komt Ik kan niets anders doen. Weet dan dat ik je ziek is Alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klank. Bye. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sniklaas. Met Sniklaas Sneek kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, van Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sniklaas, die kan ik niet wel Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man, ik vind het een nare persoon. Onsymp onsymp Onsympathiek individu vind ik dat. Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Ik zit me nauwelijks nou op te winden.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 dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in enkel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zit er mijn schoen s'avonds, ik was blij dat je dus morgens nog stond.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 In de ene of andere hoek. Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf eerlijk, er waren kinderen die kregen, die hadden cadeaus, die liepen de treinen door de kamer. En bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan.